voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. De Kok met het NOS-journaal. De Libanese oproerpolitie heeft in Beirut met traangas en rubberen kogels geschoten op demonstranten. Bij de protesten die tot diep in de avond duurden, zijn tientallen mensen gewond geraakt. De actievoerders eisten het vertrek van premier Hariri. Ook ageerden ze tegen de politieke elite omdat die zich zou verrijken ten koste van de bevolking.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 In Rome zijn gisteren tienduizenden Italianen de straat op gegaan om te protesteren tegen populisme en haat in de politiek. De demonstranten die zichzelf sardientjes noemen verzetten zich vooral tegen de rechtspopulistische partij Lega van Matteo Salvini.